En wat die Serosa betreft, heb je al goed rondgekeken in zijn appartement? Het is verzegeld na onze inval. Ja, dan? Spreek eens een keer een substituut aan. Die kan toelating krijgen om de zegels te verbreken. Een substituut? Ja. Ken ik er zo een? Eén of één? Nou, nu ik het zeg. Ah. Maar uh, wat gaat mij dat kosten? Oh, een schoon nachtje en morgenvroeg vroeg bij aan bed. Nou, ik heb al beter voorstellen gehad. Oh. Maar ja, waarom niet? Macho. Hm. Je bent hier dan met de grove borstel doorgegaan. Ja, ik had kunnen aanbellen. En vragen of de heren terroristen bezwaar hadden tegen het feit dat we hun appartement zouden binnendringen. om hen ter plekke te arresteren. Aha, maar aha. ik heb zo het idee dat het resultaat dan, van politioneel standpunt bekeken. teleurstellend zou geweest zijn. Denkt u niet, mevrouw de substituut? Of valt u liever? Ja, ah, ja, ja, het is al goed. Als ik ironisch wil doen van in, hou dan kort. Alice, waar beginnen we? Mij om het even. Als het maar vooruit gaat. Ik wil niet dat er iemand ons hier ziet. Gij moet u geen zorgen maken, hè? Ik heb deze huiszoeking bevolen. Geen. Ja. Met toestemming van de procureur-generaal. Met de mondelingen toestemming, Peter. Ja. Als straks blijkt dat we over de schreef zijn gegaan en er iets van in de pers komt, zal meneer de procureur-generaal via zijn woordvoerster laten weten dat hij niet op de hoogte was van het initiatief in kwestie en de verantwoordelijkheid op mij afschuiven. Ja. Zo gaat dat in dit wereldje. Oh, we kunnen nog altijd een beroep doen op kolonel Sanders. Sanders is ook een ambtenaar, Peter. Vergeet dat niet. Goed, uh, ik de keuken, gij de slaapkamer. Ja. Oké. Okay. En wie wat vindt? gil? Yep. Ja, ik heb niets van Jos. Welke Jos? Jos ja. Dat kan moeilijk, hè, Karin? Hij is pas een uur geleden naar Malta vertrokken. Ik had hem nooit mogen vragen om dat naar te gaan. Toch wel, toch wel. Dat was een schitterend idee van u. Ja, maar hij loopt wel serieus gevaar. Niemand heeft hem gedwongen, hè? En misschien dat de beloning achteraf het risico meer dan waard is. Welke beloning achteraf? Karin. Waaraan denkt een man als zijn vrouw een dergelijk plezier wil doen. Eh, eh, oh, minuut, papillon. Jos, dat is een goede vriend, hè, Jantje. Altijd geweest, maar ook niets meer, hè, zeg. Oké, okay, oké, okay, oh. oké. Okay. Wees maar gerust. Okay. Je staat er ginderlijk niet alleen voor. De Spanjaarden en de Amerikanen houden maar in het oog. Oh, Amerikanen? Ja, de CIA heeft de IPS-2-uur-satelliet ertoe gezegd. Amai. Morgen kunnen Sanders en zijn medewerkers de hele operatie via het beeldscherm volgen. Wat het groot machine. Nou, het zijn geen amateurs, hè, Karin. Nee. Zeg, waarom willen ze diamanten en geen geld? Omdat je ge geld kunt Traceeren, traceren, ja. Oh ja. En waarom moet de overhandeling voor de kust van Libië gebeuren? Oh, dus. Omdat ze daar niet het gevaar lopen om gearresteerd te worden. Oh, ja, ja. Omdat oh, ja. het buiten het bereik van de westerse inlichtingendienst ja, ligt. Oké, okay, de ETA heeft banden met Libië, dat weet iedereen. Maar in hey godsnaam, wat is de link met serossa zij, daar loop ik nu al een hele dag aan te denken, Een Link tussen Libië en En zei Ross, Samuel, waar er mee bezig kan? Serieus, Jan, er moet een link zijn met hier. Zij, en ik heb het gevoel, hè, dat we die al ergens zijn tegengekomen, maar, maar dat we die compleet over het hoofd hebben gezien. Echt? Niks. Nee. hoe zit het daar? Dan ja, gelijk bij u zeker. Dingen die je niet eruit zouden vinden. Serviezen, handdoeken. Oh, Pieter. Ja? Kom eens kijken. Iets gevonden? Als oh, het is wat ik denk. Waar? Ja, die stond daar van onder in de kleerkast. Hier. Sportschoenen. Hé, hey, toch wel een heel raar zoolprofiel, hè? Dat waren die schoenen die alleen in Spanje te vinden waren. En waar Klaas Vermeulen zolafdruk heeft van gevonden in het minewaterpark. Ja, hè? Hey? Dan is dat het bewijs dat Serassa erbij was. Toen Luc Maas half dood werd geslagen. Als het om dezelfde schoen gaat natuurlijk. Dat zal Vermeulen wel uitvissen. Kom eens hier. Wat? Die volst verdient een bloemetje. Mm, nog eentje, hè? Daar staan er twee. Voilà. Eerste zat in zijn dossier, onderaan het blad. Lees maar. Godver... Ja, dat heb ik ook gezegd omdat ik het zag. Dat dat niemand opgevallen is. Dat is natuurlijk geen bewijs, maar dat het louter toeval is, dat maakte mij niet wijs. Nee, en het verklaart veel. Oh, je weet het. Uh, Goedemiddag, collega's uh -oh. allemaal. Pieter, zo goed gezind, jong. Voilà. Joggingschoenen? Van Serosa. Hé, hey, Hank. Hoe dat? kom er mee van vermeulen. Dit zijn de schoenen waarvan hij afdrukken gevonden heeft... op de plaats waar Luc Maas in het ziekenhuis is geslagen. Aha. Op basis hiervan kan ik Serassa in verdenking laten stellen... van medeplichtigheid aan moord... en moet hij er niet op rekenen snel vrij te komen... omdat we zogezegd geen enkel bewijs tegen hem zouden hebben. Is dat geen goed nieuws? Absoluut. En uh, wacht tot je gehoord hebt wat wij... Enfin, Karin uh, uh, oh, hier uh. heeft ontdekt. Ah, vertel Zo. eens. Ja, wel, uh, het is heel dat gedoe met Libië, hè, nee. Pieter? Kijk... Als Serosa de dief is van het laatste oordeel, wat hij nog altijd ontkent. Ah, maar wij zeker niet. Hoewel we geen harde bewijzen hebben. Die komen, zeg ja, rust. Ah ja. Bon, als hij dus de dief is, dan moest er toch een link bestaan tussen hem en dat land Ginder. Vanzelfsprekend. Maar of we die ooit zullen vinden? Die hadden we al. Hoezo? Het staat in zijn cv die we vorige week in het Europa College hebben opgevraagd. Herinnerde jij u wat dat Serossa u verteld heeft? De eerste keer dat je hem bent gaan opzoeken, alleen de dag van een diefstal, in het Groeningen Museum. Nee, niet alles, nee, nee. Je hebt het er nog achteraf met mij over gehad? Serossa heeft de halve wereld afgereisd, voordat hij als secretaris op het college begonnen is. Ja, dat klopt. Ja. En, en hij heeft ook gewerkt op diverse ambassades, als bode, manusje van alles, vertaler, noem maar op.